10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Rabobank heeft voor bijna 300 miljoen euro... een schikking getroffen met justitie in Amerika. Het gaat om het witwassen van drugsgeld... door de Amerikaanse Rabobank-dochter R&A. Met de schikking is vervolging in de VS afgekocht. Een paar medewerkers van een filiaal van R&A... bij de Mexicaanse grens... hadden geld van een Mexicaans drugskartel witgewassen. De schuldbekentenis in de VS zou gevolgen kunnen hebben... voor Rabobank in Nederland. Een van de drie beveiligers die zich hebben gemeld na de fatale mishandeling van Jip Jurg in Rotterdam blijft vastzitten. Hij wordt verdacht van doodslag. Jurg was eind vorige maand betrokken bij een onduidelijke vechtpartij bij de Rotterdamse Schouwburg. Hij overleed die avond thuis door inwendige bloedingen. Twee andere beveiligers die zich hadden gemeld zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Een Amsterdamse rechter wil dat het Europese Hof van Justitie zich uitspreekt over de gevolgen van de brexit voor Britten. Hij vindt dat dat niet duidelijk genoeg is. Britten die in Nederland wonen zijn bang dat ze uit Nederland weg moeten als gevolg van de brexit. In een kort geding tegen de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam stellen ze dat ze nu al schade lijden. De rechter verwijst de zaak naar het hof in Luxemburg. De vraag is onder meer of een brexit automatisch leidt tot het verlies van rechten voor Britten in de Europese Unie. Of dat zij wel rechten hebben en dus ook recht op enige bescherming. Er komt deze korte vorstperiode geen marathon op natuurijs. De vereiste laag van minimaal drie centimeter ijs zit er niet in, constateert de KNSB. Door de grote zonkracht hebben we meer ijs verloren dan verwacht, zegt de competitieleider van de KNSB. Het weer, vannacht nog wel temperaturen van min 2 aan zee tot min 7 in het oosten.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Tot half uur zijn we er met nog voetbal. Drie wedstrijden worden op dit moment gespeeld, waaronder Roda JC tegen Ajax Arman afserrookloe. Speelt in de tweede af, maar het gaat allemaal een stuk moeizamer bij Ajax. Dat amper kansen meer weet te creëren. Nog wel staat, maar de marge is krap 1-2. En nak tegen Herakles, Richard van der Maaden. 3-1, het is een heerlijk avondje nak in voetbalstad Breda met die fanatieke fans. 17.000 zijn het er en nak aan de goede kant van de score door die belangrijke goal zojuist van Garcia 3-1. En dan nog in Tilburg Willem 2 tegen VVV, Chris Wobbe. Ruim een uur gespeeld, Willem 2 op 3-0 voorsprong. Dat is één keer eerder voorgekomen dit seizoen, toen won de ploeg ook van Herakles 3-0 in Tilburg. Sinclair met Love Generation. We gaan even de belangrijkste sportjes van vandaag op een rijtje zetten. dan beginnen we met PSV, dat zijn 22e thuiszege op rij heeft geboekt. Excelsior werd met 1-0 verslagen. En dat betekent een clubrecord voor de koploper. AZ versloeg FC Twente met 4-0. En FC Utrecht won met 1-0 van Sparta. Roger Federer had na zijn winst op de Australian Open een pauze ingelast. Maar die pauze is na 2,5 weken alweer voorbij. Want Federer doet volgende week mee aan het ABN Ambro-tennistoernooi in Rotterdam. Toernooidirecteur Richard Krajcek was al vijf dagen contractueel rond met de Zwitser. Maar kreeg pas aan het eind van de middag een definitief ja. Federer begint het toernooi gewoon in de eerste ronde. Wanneer hij precies voor het eerst in actie komt is nog niet bekend. En de basketballers van Donar hebben voor de eerste keer in de clubhistorie... de achtste finales van een Europees bekertoernooi toernooi bereikt. Door een 96 72 zegen op Mons-Eino bereikten de Groningers als groepswinnaar de laatste 16 van het Europa Cup toernooi. Na 15 maanden komt kickboxer bar Harry weer in actie. Op drie maart neemt Harry het op tegen Hesti Serge. Dat lijkt een opwarmertje voor de wedstrijd tegen die andere grote Nederlandse kickboxer, Rico Verhoeven. Maar daar wil Harry nog even niks van weten. We zijn nog helemaal niet bezig daarmee. Tenminste, ik heb nog niet eens besloten of, uh, of we die wedstrijd gaan doen. Kijk, zoals iedereen weet, in deze zaal ben ik een Broodvechter. Dus als het betalen goed is, komt de wedstrijd van Rico zelf. Dus zo uh, so, so simpel is het. Rode SC wil de laatste acht minuten van de kwartfinale van de Beker... tegen Willem II overspelen. Het doelpunt waarmee Roda toen op voorsprong leek te komen... werd, na besluit van de videoscheidsrechter, afgekeurd wegens Hens. Roda is het daar niet mee eens... en overweegt zelfs om naar de rechter te stappen. Je hoort algemeen directeur Wim Collard. Hij legt uit waarom. In onze ogen, en ook bij het terugkijken van de beelden... heeft de een videoref geoordeeld of er een Hensbal is gemaakt. En dat ontkennen wij ook niet, alleen het vervolg daarop... Bij de beschouwing laten en dat is nog net cruciaal. Koning Willem Alexander zit zaterdag in de Olympische schaatshal bij de 5 kilometer. De 10 kilometer moet hij missen, maar de koning heeft wel een favoriet, zei hij in China tijdens een persmoment. Ik ben natuurlijk voor elke Nederlander die deelneemt tot de 10 kilometer en op de 5 kilometer die we zaterdagavond zullen zien. Aan de andere kant uh, moet je ook wel erkennen dat wat Sven Kramer betekent heeft voor de schaatsport. Heel bijzonder is. En de beste hockeyer van de wereld gaat voor Bloemendaal spelen. Arthur van Doren kreeg de ereprijs maandag op het gala van de internationale hockeybond. Van Doren werd in 2016 met België Olympisch kampioen en won vorig jaar zilver op het EK. Hij komt over van KAC Dragons, uitgerekend de komende tegenstander van Bloemendaal... in de achtste finales van de Euro-Hockey League. We gaan weer naar de voetbalwedstrijden die vanavond worden gespeeld in de eredivisie. Uh, eerst Roda J.C. Ajax, Arman Afsaroglu. 69 e minuut. 1-2 nog altijd. Ajax heeft het niet afgemaakt. Roda <tiedacht> zit daar nog in de wedstrijd en komt nu zelfs iets meer van de eigen helft af. Met Rosheuvel aan de rechterkant. Gustaf Sonderman, die de score opende, al binnen de drie minuten. De bal gaat aan de rechterkant naar Elma Krini en via Dijkhuizen wordt dan de opening gezocht op links. Neres komt daarbij en daardoor... Uh, <tiedacht> Wordt de bal even teruggekopt richting Auwassar. Dan toch helemaal naar de linkerkant. Voorzet komt er dan ook. Die lijkt niet helemaal lekker, maar blijft toch een beetje hangen. En daardoor moet Frenkie de Jong hem wegkoppen. Dat doet hij ook niet al te best. Gaat naar Rosheuvel aan de rechterkant. Lange fase van balbezit van Roda. Daar is die voorzet van Rosheuvel. Maar die verdwijnt in de handen van Onana. Zo kan Aakje weer even op adem komen. We worden net uh, trouwens die algemene directeur van Roda. Wim Kollert. Daar zijn ze hier blijkbaar niet altijd blij mee. Want er gingen net Doeken de lucht in. Waarop uh, toch vriendelijk werd verzocht om heel snel afscheid te nemen van Wim Collard. Zelfs eigenaar Frits Groef die werd opgeroepen om de club van Collard te verlossen. Dat zijn allemaal wel heel stevige woorden. Die ligt uh, niet heel goed dus bij de fans. En dat uh, verhaal rond die uh, eigenaar Alexei Korotar, dat speelt natuurlijk ook nog altijd. Die. Uh... Daar zijn ook weer de laatste ontwikkelingen. Die komt wellicht weer vrij. En zo kan Roda weer misschien rekenen op wat meer geld. Altijd onrustig eigenlijk bij Roda JC in Kerkraden. Terwijl de ploeg juist wel wat beter speelt in de afgelopen weken. Dat proberen ze door te zetten. Maar als je hier nou verliest, ja, naast de concurrenten winnen. Dan heb je toch weer eventjes een paar weken minder lekker. Nu Ajax met Neres die zich... Uh... Verlost van El Macrini. Krijgt de bal dan niet bij Huntelaar. Die speelt een echt een moeizame wedstrijd. Klaas-Jan Huntelaar komt in de tweede helft amper in balbezit maakt in de eerste helft veel verkeerde keuzes. Dorberg is geblesseerd. Dus heeft Ajax niet veel andere smaken meer. Cachera is er nog als spits. Maar daar is niet veel vertrouwen in. En die uh, valt zelden in. Zoals Erik ten Hag sowieso niet vaak wisselt. Twee weken terug zelfs besloot hij tegen Utrecht helemaal niet te wisselen. Uh, eindigt hij de wedstrijd gewoon met dezelfde elf als Wemmini begon. Hij... Uh, heeft daar niet altijd evenveel reden voor, zegt hij zelf. En nu misschien ook wel niet, want Ajax heeft nog altijd niet gewisseld. Wel Younes, die aan het warmlopen is. Maar het is een hele krappe marge, die 2 1 voorsprong voor Ajax. Dat goed speelde in de eerste helft, wat minder in de tweede. Of moet je misschien zeggen dat Roda defensief beter op orde heeft. Dat kan wel zo zijn. Maar Ajax heeft met de voetballers die het heeft, die het tot zijn beschikking heeft, toch de mogelijkheden om daar meer mee te doen. Met die kwaliteit dan ze nu doen. Nog 20 minuten in Kerkraad en het blijft spannend bij Rode Ajax. 1-2 de tussenstand. Nak zorgt, uh, bezorgt Breda. Een mooi carnaval, denk ik, Richard van der Made. Ja, begint het wel steeds meer op te lijken. Het is een boeiende wedstrijd hoor. Het gaat op en neer. Er zit veel tempo in. Veel agressie. Mannelijk voetbal. En ik ben er nog niet helemaal zeker van dat Nak hier gaat winnen. Want ook Herakles is zo af en toe echt gevaarlijk. Daar gaat Montero weer. Een van de betere spelers op het middenveld. Maar nu het misverstand. Voorin Gladon. Zojuist de ingevallen bij Herakles. Tegenman is uitgewisseld. Moest noodgedwongen al vroeg wisselen door die blessure van Hardeveld. Nu gaat Nakken weer vandoor via Vloed. Maar die heeft geen controle. Loopt er wel eigenlijk zomaar over de zeilen. En dan is er alweer gegooid door Herakles Almelo. Dat natuurlijk haast heeft. Minuut 68. Geweldige goal gezien dus van Nac Breda. Al vroeg in deze tweede helft van Manu Garcia. Echt terugkijken vanavond in samenvatting zou ik zeggen. Want uh, hij de er prachtig doorheen. Technisch zeer vaardige speler. Wordt niet voor niets hier al in Breda. De Messi van Breda genoemd. Nu is het uh, Herakles dat weer probeert op te bouwen. Door de as van het veld met Kuwas. Uh, Kuwas zoekt de combinatie met Vermeij Maar slim verdedigd. Door Nak achterin met uh, Pablo Marie. Dan is het uh, Ambrose met een geweldige kopbal zojuist nog op de paal. Prachtige uh, aanval weer van Nak En nu via Angelino die ook goed speelt. Geeft de bal mee aan... Uh... Ambrose. Dan moet de voorzet gaan komen. Maar wordt er ook verdedigd door Herakles Dat gebeurt via baas. Bal gaat over de zijlijn. En dus komt er een ingooi. Voor Nak. Ja, kans in de tweede helft geweest. Via Ambrose. Dus met die kobbel. Maar ook aan de andere kant. Herakles Peterson had hem absoluut moeten maken. Cubas legde de bal breed. En daar faalde Peterson oog in oog. Met Birigiti. Die wel een prima redding in petto had. Nu komt er de voorzet van de linkerkant. Angelino moet de keeper komen. Dat doet hij maar half. Blijft hij daar liggen. Moet Ambrose afdrukken. Doet hij niet nog een keer tevreden in de ribouw. Nee, die bal gaat raak links langs het doel. Mitchell tevreden. Jongen, dit was je kans om een goal te maken in je eerste wedstrijd in de basis voor Nak, maar hij die bal uiteindelijk net naast het doel. 69 minuten gespeeld in het Radverlegstadion. Het is een heerlijke wedstrijd en het is nog steeds spannend. Foutje achterin bij Herakles, maar het blijft dus 3-1. In Tilburg uh, lijkt Willem twee goede zaken te doen tegen VVV, maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Chris Wobbe. Nee, zeker niet. Ik zie ook geen carnavalsuitdossingen al hier. Natuurlijk het feest nog beginnen, maar soms zie je al in de aanloop van carnaval dat men in het zuiden van het land uh, al een duit in het zakje wil doen. Serieus bekijkt men de verrichtingen van Willem II, dat ruim voor staat 3-0. Dat de deed het ook tegen Herakles begin december vorig jaar. was de laatste overwinning van Willem 2. Het is de ploeg die het langste wacht van alle ploegen in de Eredivisie op een zege die er echt wel gaat komen. Alleen Willem II moet het hoofd... Uh, Koel houden. En dan gaan we gauw naar Kerkraden. Niet goed spelen, wel scoren. Klaas-Jan Huntelaar doet het. Zorgt voor de 1-3 in deze wedstrijd. En dan lijkt Ajax wel in veilige haven. Het is een prachtige steekbal van Donny van der Beek. Die zet Huntelaar alleen voor doelman Jurjus. Dan is het nog niet zomaar gedaan. Maar dan moet hij nog langs de doelman. En dat doet Huntelaar heel rustig en cool. Want dit kan hij wel. Oog in oog met de doelman in zijn terrein. Het 16-meter gebied. Daar is hij thuis. Daar is hij sterk. En wat doet hij dit weer rustig en kalm? Toch een goede wedstrijd gespeeld. Ondanks dat hij slecht speelt. Zo kan het. Hunterlaar doet het. Rode Ajax. 1-3. En we gaan naar Chris. Terug. 3-0 dus nog steeds voor Willem 2, maar het moet het hoofd koel cool houden. Het krijgt nog wel kansen, vooral via Tsimikas. Die back die echt ontzettend goed speelt, hier heeft hij de bal weer. Wil dan Haaien aanspelen? Nee, gaat voor de voorzet. Voorzet wordt geblokt door Dekker. de bal gaat over de zijlijn. Maar Dekker die was zojuist betrokken bij een klein relletje met Mo Elhan Kouri. Gaf hem een flinke zet en Elhan Kouri wilde een minuut later fysiek wraak nemen. Flinke bodycheck. Nu gaat Dekker weer in de fout op Tsimikas. En nu krijgt Dekker wel de gele kaart. Maar Elhan Koeri was nogal boos op het dekker en uh, gaf hem vervolgens een bodycheck. Open en bloot voor iedereen zichtbaar, ook voor de scheidsrechter. En Erwin van der Looij dacht, nou, ik haal Han Koeri er maar af voor Tom Haaien. De middenvelder die dus uh, op de bank moest starten. Dat zal hem uh, zeker gekrenkt hebben in zijn trots. Hij staat nu achter de bal ook, omdat die vrije trap nog uh, gegeven is en nog genomen moet worden. De bal ligt aan de linkerkant van het veld, twee meter buiten strafgebied het van VVV. Dat onherkenbaar speelt. Nog maar één keer uit verloren, maar uh, de tweede nederlaag gaat er zeker aankomen. Eerst die vrije trap, wordt in de muur geschoten en gaat over de achterlijn. Wordt een hoekschop. Nee, zegt Jansen. Dat is toch heel erg bijzonder. Jansen die overigens ook Jordi Kroeks een gele kaart gaf. Want Kroeks die maakt een zwalbe. Maar hoe kan je hier nou geen hoekschop voor geven? We kijken nog even in de herhaling. ja het gaat gewoon echt via de muur, via de rug van Van Kruij, over de achterlijn. Waarom geen corner? Het is heel bijzonder wat Janssen hier beslist. Goed, daar moet Willem II dus zeker niet van hebben. Ze moeten die 3-0 gewoon in ieder geval consolideren of zo mogelijk uitbouwen. Want VVV is zichzelf totaal niet en Willem II komt weer naar voren toe. Via Sol, Frans Sol, nog maar 16 meter te gaan. Hij komt naar binnen, schiet, plaatst. En op de handschoenen van Lars Oenestal. Het is nog ja, lang geleden dat hij drie doelpunten... Om zijn oren kreeg. Heeft de bal gerold uh, naar, naar Jansen. Jansen dan uh, naar Leemans. Leemans op eigen helft. Mooie vlakke bal richting Kastelen. Maar Tsimikas, die een sterke wedstrijd speelt, zit er weer tussen. Willem 2 neemt hier over. De bal is achterin bij Meisner die voor een lange bal kiest. Nog een ruim kwartier te gaan. En Willem 2 comfortabel op 3-0 voorsprong tegen VVZ Ventlo. Eerder vanavond AZ won met 4-0 van SC Twente. Tot vijf minuten voor tijd was het nog maar 1-0 voor de Alkmaarders. Maar vervolgens via Jaanbaks. En eh, twee goals ook nog van eh, Wout Weghorst boekt de AZ dus toch een ruime zegen. Um, na ruim 70 minuten werd Twente-speler Cuevas van het veld gestuurd. Trainer Gertjan Verbeek, die protesteerde, was boos... en werd vervolgens ook naar de tribune gestuurd. Hij legde uit wat er dan gebeurde. Ik werd weggestuurd omdat ik schijn een wegwerpgebaar te hebben gemaakt. Nou ja, ik kun je je voorstellen dat ik een wegwerpgebaar maak... op het moment dat er uh, voor die overtreding een tweede gelekaat... waardoor je... Uh, als ik die wegwerk al heb gemaakt... dan zou het ook best kunnen zijn naar, uh, naar uh, de, de kwaadheid op z'n want als iedereen gezien heeft wat er met kweefaar was, was ik ook al boos. Ja? En ik liet al iemand warm lopen die voor hem zou invallen. Dus ik was al van plan om hem eraf te halen... omdat ik vond dat hij zichzelf niet helemaal onder controle had. Nou, dan kun je dit hier tegenaan lopen. Maar uh, kweefaars was me net voor. Ik had ook niet meer de tijd om hem te wisselen. Want dan moet iemand ook uh, eerst goed warm zijn voor die invalt. Nou, en, uh, en, uh, en, en, en dat, dat maak je wel... Dat, dat, dan heb je wel een bepaalde emotie. Maar dat was niet zozeer gericht op de scheidsrechter... dan nou, wel de vierde official. Maar hij vond het nodig om uh, te roepen van uh, wegsturen, wegsturen. Dus ik vroeg ook, waarom word ik weggestuurd? Hij zegt, uh, wegwerpgebaar. Uh, ja, dan denk ik van ja, als, als, als, als, dat, als dat nou de reden is dat ik word weggestuurd... Ja, dan heb ik daar weinig begrip voor. Volgens mij ben je vrij helder van, van lichaam en geest. Dus uh, even voor de zekerheid. Je weet nog wel dat je dat wegwerpgebaar hebt gemaakt. Of kan je dat echt niet meer herinneren? Nee, dat kan ik me echt niet herinneren. Er gebeurt in zo'n moment zoveel. En, en dan zal ik, dat zeg ik al... Dat wegwerpgebaar zou net zo goed geweest kunnen zijn. Ja, omdat ik baal dat, uh, dat Kwevenstraat had gezien. Dat we met iemand verder moeten. He, dat was niet zozeer over die beslissing van die scheidsletter of zo. Ja? Maar ik was daarvoor al wel bij geweest. Ik zei van, joh, uh, waarom volgt er nou geen uit? En ik heb net de overtreding... Uh, die overtreding net ervoor op mijn her... Ja, die, die bedoel ik nog niet zozeer. Maar uh, uh, iets langer daarvoor was er ook een overtreding op, uh, op uh, Freddy. Nou, die werd ook vol uh, op, op, zijn, uh, op zijn schenen uh, geraakt. Nou ja, die blijft ook onbestraft. En ik zei al, je hoeft er van mij geen gele kaarten voor te geven. Je kunt de ene ook niet voor met de andere vergelijken. Nee, ja, hey, maar ja. daar verwacht je in zo'n situatie ook uh, wat meer uh, begrip van de, van de schrijver. Maar fijn, uh, ik zei al. Uh, ik weet niet moet die eerste niet krijgen. We gaan even naar de wedstrijd in Breda nak tegen Heracles Richard van der Made. Heracles met tien man. Rode kaart voor Breukers. De rechtsback nu een kans voor Nak om het helemaal te beslissen. Maar de bal wordt gekraakt. Dan nog een keer Ancelino vanaf 17 meter. Maar dat schot gaat ruim naast de doel. Ja, het is genieten geblazen horen hier vanavond in Breda. Maar Nak, dat moet deze wedstrijd goed kunnen uitspelen. En eindelijk weer eens drie punten thuis pakken. Breukers dus eraf gestuurd door Blom. Een terechte tweede gele kaart. Breukers speelt echt de hele wedstrijd al op het randje. En een... Overtreding op Manu Garcia. De uitblinker zeker in de tweede helft bij NAC op het middenveld. Die tructe weer een aantal tegenstanders. En uit frustratie. Breukers van achteren. Een smerige overtreding. Terecht Geel, Blom stond er bovenop. En dus is NAC nu in overtal. En Heracles met 10. Montero op het middenveld. Draait ook handig weg. Geeft de bal mee aan Jakubiak. Jakubiak dan naar de rechterkant. NAC even terug met alle spelers. Nu maakt de ruimtes klein op de eigen helft. Met ook tevreden en... Ambrose nu een beetje vanaf de rechterkant. Prupper kijkt eens eventjes. Glijdt dan uit. De bal gaat diep richting Vermeij. En er wordt goed verdedigd door Mets, Die zojuist ook al dicht bij de 4-1 was voor Nak Breda. Mets die een goede wedstrijd speelt achterin bij de thuisploeg. Bal gaat even terug via Ambrose. En dan denk ik ook naar Birikiti. Nee hoor, wordt gewoon gevoetbald over het middenveld via Schoofs. 75 minuten en een klein beetje in het Radverlegstadion. Nak staat voor tegen Heracles. Met 3-1 naar Kerkrade gaan ja, want dit wordt nog een hele interessante, spannende slotfase. Roda maakt de aansluitingstreffer. Het is 2-3 geworden nadat. dat... Niet verdediger, want middenvelder Frenkie de Jong... in een verdedigende situatie... toch wat kinderlijk wordt afgetroefd door uh, Mikey in een gombo. Dit gebeurt er dus als je de Jong op die plek neerzet. Dit gevaar loopt je. Hij verliest de bal, gombo profiteert, speelt de bal breed... op de ingevallen Jorn van Kamp. En die kan de bal vervolgens simpel binnentikken. tikken. Onana geklopt. En oh, Ajax is er nog niet. Ajax is er zeker nog niet, want Roda gaat nu alles of niet spelen. Want ja, ze hebben ook niet veel te verliezen. Een nederlaag tegen Ajax, die calculeer je eigenlijk in... Alles meer dan dat is mooi meegenomen. En het kan, waarom zou het niet kunnen? Hier komt Ajax met Neres aan de rechterkant van het veld. Huntelaar maakte dus de 1-3. Van Kamp, de 2-3. Als Neres nog altijd de bal heeft. Een paar meter buiten het 16-meter gebied. Bal van zijn voeten getikt. Maar opgevangen door Talia Fico. Kluivert dan aan de linkerkant. doorgezet door Talia Fico. Die staat daarover vrij. Komt het 16-meter weer in. Bal breed. Huntelaar. 2-4. Alsjeblieft, daar is hij. Klaas-Jan Huntelaar. Twee goals in vijf minuten. En zo is Ajax. Ik begin mezelf maar te herhalen. Weer in veilige haven. Want de marge is meer twee. Zo is het twee minuten spannend geweest. Is het opnieuw een aanval over die linkerkant? Met weer een belangrijke rol voor Nico Taliafico. Huntelaar rond opnieuw af. 2-4 bij Roda tegen Ajax. I Richard van de Maarden. 78ste minuut. 4-1 voor Nac Breda. Deze wedstrijd is beslist. De goal. De eerste van Mitchell. Tevreden in kansrijke positie. Kon hij ook niet missen. De voorzet vanaf de linkerkant. Hij zwaait al. Geeft die bal maar aan mij. En tevreden prikt hem dan uiteindelijk langs Castro. Heel slecht verdedigd van Heracles. Randbuitenspel. Maar het is het niet. Het is beslist. 4-1. So Van der maand, kan niet op. Moenier El Alucci 5-1-81ste minuten. Heerlijk avondje, nak hier in Breda. En de hoogste uitslag met afstand van dit seizoen. Nak rolt Herakles in de tweede helft op. En wat een prachtig voetbal-laten ploeg van Stijn Vreven in de tweede helft. Bij tijd en wijle zien. Schitterend gecombineerd weer door de as van het veld. En het is Munir El Alucci die hem uiteindelijk afmaakt. Via de binnenkant van de paal. Wat neemt hij een prachtig mee, zegt buitenbereik van Castro. 5-1. Kijken of bij rode SC Ajax de 5 ook nog gehaald gaat worden. Arman Asseroglu? Nou, een aantal doelpunten hebben we natuurlijk al zes. Want het staat 2-4 in Kerkrade bij rode Ajax. Twee keer dus Klaas-Jan Huntelaar. Daar heb je net een uh, minuut of zeventig verteld hoe slecht hij speelt. Maakt hij twee doelpunten. <lacht> ja, zo is het ook eigenlijk. Ik heb daar niks geks mee gezegd, want hij speelde niet goed. Maar als je als spits twee goals maakt, dan heb je gewoon goed gespeeld. Want dat is wat Huntelaar doet. Hier komt Roda weer een keer met... Uh, een gombo. Iets buiten het 16 meter. Uit van de Ajax. De bal gaat naar de linkerkant. Komt een voorzet van Van Steenkisten. Maar uh, die bal gaat aan de andere kant van het veld over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Onana. We hebben er al twee gezien van Amin Younes. Want die ging niet naar Napoli. Die bleef toch bij Ajax. Geen 5 miljoen voor Ajax. Wel nog een Younes in de gelederen. Die mag een paar minuten meedoen. Hij is kluiverd komen aflossen. En uh, zo waar gebruikt Ten Hag nu al zijn drie wissels. Dat heeft hij nog niet vaak gedaan. Want nu komt ook Masraoui in de ploeg. Debuteerde. Tegen NAC, een paar dagen geleden, mag nu ook een paar minuten gaan meedoen. Neres gaat er af. Ik zag net nog even in dat uitvak voor Amsterdammers, waar ik nu ook weer naar kijk... dat er echt een mannetje of 10, 15 zijn die gewoon hun bovenkleding hebben uitgetrokken. En die staan daar met ontbloot bovenlijf te zingen en te springen. Temperatuur in Kerknaar inmiddels gezakt tot 4 graden onder het vriespunt. En dan denk ik, ga ik zo vertellen, want we gaan eerst naar Richard. Sadik Omar, hij is gehuurd van AS Roma en hij prikt er nog eentje tegen de touwen voor NAC Breda. Wat is dit een ...avond zeg in Breda. En wat speelt Nak goed in de tweede helft. Zeker nu in het laatste kwartier. Het is uh, die uh, man, die dat grote talent uit de Nigeria. Wat is hij sterk zeg. En Prupper heeft geen enkele kans in de omschakeling. En dan maakt hij het af. Vlak voor de doellijn is Heracles helemaal uitgespeeld. En uh, wat een, wat een feest hier in Breda. Inderdaad, je zei het al, Robert. Zo vlak voor het carnaval, Stijn Vreven, Hij kan ook zijn geluk niet op 83 minuten gespeeld. En Heracles ...wordt dus helemaal opgerold. Ja, kijk even naar die vlag die uh, nu voor de tribune langs gaat. Heb je die gezien? Ja, zo'n geel-zwarte uh, vlag. Ik zag het uh, net inderdaad op het moment dat je het zei. Maar dit is, uh, als, als het echt loopt bij NAC, dan uh, kunnen daar toch niet veel stadions tegenop uh, deze aanhang ademt voetbal, houdt van voetbal... En, en snakt naar resultaten. Die zijn er maar nauwelijks geweest. Wordt niet voor niets... Hè, de parel van het zuiden genoemd. En Hij glimt weer een beetje vanavond. De sfeer is fantastisch. Het is 6-1. Het is bijna niet te geloven... tegen Herakles ja. Almelo. 84 ja. minuten. Ja, goed. We gaan naar Chris. Ik zal zo even uitleggen wat ik bedoelde met, uh, met die vlag. Chris, bij Willem 2 tegen VVV. Ja, daar kan de vlag ook wel uit, hoor. Bij Willem 2. Terwijl nu onder groot applaus... Bartolomeo ook Betje van het veld afgaat. Scoorde vanavond zijn negende... Treffer alweer en voor zijn plek. Op zijn plaats komt Ejong Eno. Nou die zal op het middenveld komen te spelen. Meer dan 100 wedstrijden speelde hij al in de Eredivisie. Natuurlijk voor Ajax. Twee grote eindtoernooien meegemaakt met Cameroon. Champions League. Voetbal gespeeld. Zonneclub werd voor zes maanden vastgelegd hier. Heeft wat oefenwedstrijdjes gespeeld in de afgelopen tien maanden. Ja hij gaat toch echt in de spits staan. Dat is toch wel bijzonder. En uh, hij maakt dus zijn debuut voor Willem II. Dat nog steeds 3-0 leidt in de slotfase in eigen huis. En dan is de sfeer uitstekend in Tilburg. Nu nog misschien een een uitbraak naar Orient. Hij wordt er voet dwars gezet. Zit in de 87e minuut. Willem 2 leidt nog altijd comfortabel tegen een onherkenbaar spelend VVV Vendo. NPO, Radio 1. 1 minuut over half 11. Het nieuws met Freddy van Tijn. Het NOS-nieuws. De Tweede Kamer houdt op korte termijn geen parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Het bleek tijdens een Kamerdebat over het besluit van minister Wiebes om de winning terug te draaien. De meeste partijen voelen wel voor zo'n onderzoek door de Kamer, maar het komt volgens een meerderheid nu niet goed uit, omdat de schadeafhandeling van de Groningers nog in volle gang is.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 In zuid soedan zijn meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten... door twee rebellengroepen. Meest jongens, maar ook bijna 90 meisjes. Ze werden overgedragen aan de autoriteiten en hulporganisaties. De VN heeft bemiddeld bij de vrijlating van de kindsoldaten. En burgemeester Krikke van Den Haag heeft opdracht gegeven... om onderzoek te doen naar de woonplaats van het PVV-raadslid Dille. Ze wil weten of zij wel echt in Den Haag woont en niet in Rijswijk. Daar zou ze ook een huis hebben en daar zou ze vaker zijn dan in Den Haag. Volgens de wet moeten raadsleden wonen in de gemeente... waar ze in de gemeenteraad zitten. Langs de lijn en omstreken. Ja, nog iets meer dan uh, 20 minuten. Deze uitzending van Langs de lijn en omstreken... met heel veel voetbal. Spectaculair voetbal ook. Kijk maar naar Rodius C. Ajax bijvoorbeeld. Amma, wat een bizarre avond eigenlijk. Ja, 2-4 is het hier nog altijd. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd. Ajax gaat dus het enige doen wat het kan doen, wat het moet doen... om nog enigszins in het spoor te blijven van PSV. En dat is winnen. Want meer kunnen ze niet doen en hopen dat PSV toch op een gegeven moment... een misstap gaat begaan. Maar die misstap blijft voorlopig uit. En als die uitblijft, mag Ajax hem ook niet maken. Zeven punten wordt het gat dus weer. Het was even 10 na de overwinning van PSV op Excelsior. Het is nu dus weer 7 Twee goals van klaas Huntelaar, eentje van... Van de en de allermooiste was de 1-2. Het schot van 25 meter van Hakim Ziyech. Die inmiddels ook is gewisseld om plaats te maken voor Sim de Jong. Ook Noussair Mazraoui en Amin Younes zijn bij Ajax binnen de lijnen gekomen. Roda heeft een... Uh... Redelijke wedstrijd gespeeld, want meer kan je eigenlijk niet van de proef verwachten. Je hebt twee keer gescoord tegen Ajax, dat is gewoon goed. Frenkie de Jong verantwoordelijk voor één van die goals, want hij liet zich afdroeven door een gombo. Speelt de bal nu breed naar Veldman. Wordt een interessant duel daar op die rechterflank bij Ajax, want die Christensen heeft uitstekend gedebuteerd. Die zal het Veldman echt nog wel lastig gaan maken. Van de Beek nu met de bal naar Frenkie de Jong, die nu weer lekker als middenvelder mag spelen. Daar gedijt hij het best. Vrijheid ligt er, heel veel vrijheid bij Mazraoui op de rechterkant. Die legt hem breed voor de van Hunterlaar, maar die bal valt net achter hem. En zo kan Rode de bal wegwerken. En al die mensen Mensen daar in dat ajax Ajaxvak staan daar nog gewoon met ontbloot bovenlijf te springen. Denk je dat is een goed idee, maar dan word je morgen wakker. En dan vraag ik me toch af: Denk je dat dan nog steeds? Want dit kan toch niet, kan toch niet gezond zijn om in min 4, terwijl je toch al niet al te veel beweegt. Ja, ze springen op en neer af en toe. Om zo uh, die wedstrijd te gaan aanschouwen. Nou, ze moeten nog anderhalf minuut volhouden, want zoveel extra tijd is er nog over. Als Gustafsson, de man die het uh, feestje vanavond opende. Als het gaat om de score althans, de bal heeft. Want het feestje was het een hele leuke voetbalavond in Kerkrade. Zeker voor een neutrale toeschouwer. En voor de fans van Roda misschien ook wel. Hun ploeg verliest weliswaar dan wel. Maar dat is een verlies wel met perspectief. Want je ziet toch wel dat dit Roda best aardig kan voetballen. Het is alleen wel pijnlijk dat de nummer 14 en 15 vanavond van de ranglijst wint. En Roda, net als de andere concurrenten om de onderste plaatsen... Twente en Sparta... Alle drie verliezen. En dat betekent dat er toch een klein gaatje begint te ontstaan. tussen de veilige 14e en 15e plek. en de onveilige 16e plek. Want dan moet je na competitie spelen. En daar ja, wil Roda natuurlijk niet in belanden. Zij willen 15e worden. Als je naar, op die manier naar deze avond kijkt. dan is het misschien wel een heel vervelende geweest. voor Roda. Jesse als Schöne nog eens de bal heeft. Ik wat een van de mindere bij Ajax vanavond. Hij probeert Younes aan te spelen. Younes blijft een beetje stilstaan. loopt niet in de bal. Daar ook Roda weer. Heroveren, maar Schöne kan dat nu ook weer voor Ajax. Nog een seconde of twintig Ajax voetbal het uit. En kan komend weekend met een goed gemoed de wedstrijd tegen Twente in. Want gewonnen van NAC, gewonnen nu van Roda. En deze week wordt dus afgesloten met een andere ploeg tegen een degradatiekandidaat. FC Twente als Onana de bal nog eens wegtrapt richting Siem de Jong. Siem de Jong dan naar Younes aan de linkerkant. Dijkhuizen komt nog eens in kleunen. Wint het duel, maar voor Nijhuis is het dan wel klaar. Hij beëindigt deze wedstrijd in het koude Kerkrade. Min 4. Dat is de eindtemperatuur hier in Zuid-Limburg. 2-4 is de eindstand op het bord. Rode Ajax eindigt dus in een redelijke of in een degelijke goede overwinning van de Amsterdammers. Mede tot stand gekomen door twee late goals van de Spits. Klaas-Jan Huntelaar. In tegenstelling tot de Rode JC zit Willem II. Het lijkt in ieder geval nogal op rozen te zitten tegen VVV. Chris Wobbe. Ja, het liet zich wel ver terugdringen door VVV Venlo. Maar VVV laat zo weinig zien. En dat toch wel op deze bijzondere avond. Als we kijken naar de historie van de club. Want het is precies 115 jaar geleden. Het VVV werd opgericht in Venlo. En daarom speelt de club opnieuw in die speciale shirts, die jubileum shirts. Maar het speelt kleurloos. Het is echt onherkenbaar. Maar daarmee doen we misschien Willem 2 te kort. Scoorde drie keer in elf minuten. Eén doelpunt voor de rust in de 44ste minuut. En daarna uiteindelijk was het in de 53ste de 3-0 van Jordi Kroeks. En oh, wat vierde hij die treffer. Hij ging net onder luid applaus naar de kant. Want zijn vervanger was 1-0. 1-0 die weinig fout kan doen. Oké, okay, dat kan natuurlijk ook wel wel snel als je zo kort mag spelen voor Willem II. Maar bijna ieder balcontact wordt uh, hartstochtelijk begroet... ...door de fans die eindelijk weer eens wat te juichen hebben hier in Tilburg. Het is nu uh, een soort aanval van uh, Willem II. Het gaat zo rommelig. Wat dat betreft is het echt een hele wedstrijd geweest. Uiteindelijk is het Haaien die dan... Uh... Er is dan Dekker blokkeert. Bal wel gaat over de zijlijn. En dus is de inval inworp voor uh, VVV. VVV dat uh, zijn wonden moet likken. Dat uh, een hele lastige uitwedstrijd moet gaan spelen bij AZ. Dat is toch wel een ander verhaal dan dit Willem 2. En ik hoop dan niet voor VVV dat ze weer zo zwak voor de dag komen. En Willem 2 kan uh, met goed gemoed richting Almelo. Richting Herakles, Want uh, zoals Armand net al aanhaalde. Is natuurlijk die veilige marge. Die prettige marge ook voor Willem 2. Een feit is het nu Sol. Die vanaf een meter of 17 voor schiet. Had heel veel vrijheid, de Spaanse spits. Ook al zo'n publiekslieveling hier in Tilburg. Maar hij schoof de bal dus uh, naast de paal. 3-0 dus. En 3-0 is de eindstand. Weer een, de grootste overwinning, denk ik, van uh, Willem II dit seizoen. 3-0 dus. Thuis tegen VVV. En eindelijk weer de drie punter na lange, lange tijd. Willem 2 stijgt zo naar de 14e positie met 20 punten. Het gaatje inderdaad met plek 16. Met Twente is, is ook 16 punten hebben de Enschedeers daar. Dus even is de druk van de ketel bij Willem 2. Dat dus goed wint van VVV met maar liefst 3-0. Uh, ook dus klaar. na klaar. Uh, na is ook klaar. Er werd uh, 6-1. Roda I.C. tegen Ajax. Dus eerder ook al klaar. Dat werd uh, 2-4. En Willem 2 tegen VVV ook zojuist geëindigd. In een 3-0 uitslag. Basketbalclub Donars geeft historie vanavond. Want voor het eerst in de clubgeschiedenis... werd de achtste finales van een Europees bekertoernooi bereikt. Door een 96-72-zege op Molheno... bereikten de Groningers als groepswinnaar... de laatste 16 van de Europe Cup. Na afloop sprak Leon Kersten met Donaar-speler Schlachter. Slachter. Wat een weergeloze wedstrijd van Donar. Ja, ik denk dat we geweldig teambasketbal hebben laten zien... aan beide kanten van de vloer. Uh, verdedigend als team geprobeerd op te lossen. Het uh, kwam in de eerste helft misschien nog niet helemaal in scoren naar voren. Ik denk dat zij een aantal hele moeilijke ballen maken... Uh, helemaal aan het einde van de schotklok. Ja, daarvan moet je zeggen, weet je, dat is goed verdedigd... en dat is beter aangevallen op dat moment. Uh, maar je zag de tweede helft dat dat geen stand hield. En we bleven wel als team aanvallen, open man vinden, uh, makkelijke scores krijgen. En, uh, en, ook... en heel hard verdedigen. Ja, en heel hard verdedigen. Kijk, dat, die verdediging is de hele wedstrijd gebleven. En dat, dat ging zich in de tweede helft uitbetalen. Hè, want toen gingen ze wel missen en toen vielen die ballen niet meer. En dan wordt gewoon het verschil ineens ja, wordt, wordt het vanzelf groot. En uh, dat zeg ik. Dus we hebben aan twee kanten gewoon gedaan vandaag wat we moesten doen. Hoe is het om in zo'n team te spelen dat zo overtuigend op het veld staat? Ja, het is geweldig. Uh, weet je, wij zijn een team uh, wat denk ik in de Nederlandse competitie, uh, maar ook Europees gezien laat zien hoe je teambasketbal moet spelen. En ik denk dat het heel mooi is om, om te zien als je een aantal van die aanvallen terug ziet. Dan, uh... ja, ik kan er één beschrijven. Volgens mij was het derde kwart. Het duurde 24 seconden. Die bal ging rond. We staan nu op het veld. Ging van die drie puntslijn naar deze kant. Er werd doorgepaasd. En jij stond aan de andere kant. Ik denk na 22 seconden. Ik kreeg gewoon een open schot dat je raakschoot. En dan ontploft Martini Plaza. Maar hoe is dat als speler om in zo'n aanval te zitten? Ja, geweldig. Kijk, daar zie je ook een stukje van de volwassenheid die we hebben in dit team. Dat, uh, dat mensen niet de noodzaak voelen om, uh, om de eerste, de beste half-open schot uh, naar de ring te gooien. Maar zeg van: Weet je, dit is, uh, dit is misschien niet helemaal het schot wat we willen. We, we weten dat we nog een beter schot met z'n allen kunnen creëren. En, uh, en ja, ik denk gewoon dat dat, dat, dat prachtig is om te zien. Uh, weet je, Bradford Burgess komt, uh, komt bij dit team en, uh, en laat zien dat hij goed in, het, in dit concept past. Weet je, weet. Uh, weet gewoon wat basketbal is. En uh, ik denk ook dat het voor hem dit als een warm bad voelt. Uh... Ja, jij was aan het begin van het seizoen geblesseerd geraakt. ben terug. Bent nu echt helemaal terug. Maar je bent fitter dan ik je in jaren heb gezien. Ook overtuigender en beter op het veld. Wat, wat is het geheime recept geweest? Uh, het geheime recept is, uh, is heel veel liefde thuis. En, uh, <laughs> en, uh, en, uh, en, uh, en een goed dieet. En uh, een goede medische staf hier om me heen. Uh, uh, en ik heb gewoon uh, ik heb heel veel jaren, eigenlijk hele jaren doorgespeeld. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik gezegd, ik neem me zomaar neem ik vrij. Heb ik echt zes weken vrijgenomen. Dat had mijn lichaam nodig. Toen is het daarvoor gewoon met heel veel blessures gespeeld. En, uh, en dat betaalt zich nu uit. En ik hoef, en ik hoef ook niet uh, 30 minuten te spelen. Ik kan in 20, 25 minuten uh, effectief basketbal spelen voor mijn team. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is voor mij ook tegelijkertijd heel fijn dat het kan. Nou, heb je vandaag 22 punten. Je bent gewoon heel goed. Donauwit met 96,72. En nou is morgen de loting. Heb je nog voorkeur? De kampioen van Italië kun je tegenkrijgen, de kampioen van België. Er zitten nog wat ploegen uit Frankrijk bij. Nog een voorkeur? Uh, ja, mooi basketballand. En, uh, kijk, goed, uh, de volgende ronde zal gewoon heel moeilijk worden. Maar wij, wij, wij gaan ervoor om, uh, om te laten zien dat we heel goed kunnen basketballen. En uh, proberen Nederland steeds uh, stukje bij stukje meer op de, op de kaart te zetten. En tegelijkertijd uh, ook Groningen. Ja, het is van 2009 dat de Nederlandse ploeg uh, in de knock fase kwam. Uh, ja, basketbalde toen al wel, maar, maar zo zeldzaam is het eigenlijk. Ja, het komt gewoon niet vaak voor. De, de in budgetten zijn over het algemeen vrij groot tussen Nederlandse teams en, en buitenlandse teams. En er is maar één manier waarop uh, Nederlandse teams dat voor elkaar kunnen krijgen om te laten zien dat ze daarmee daartegen kunnen opboksen. En dat is, uh, dat is als team. En uh, dat, dat is ook waarom we nu denk ik zo ver komen. Vorig jaar waren we heel dichtbij en uh, nou ja, heb, je, heb je pech dat je eigenlijk één slechte wedstrijd steelt in die pool en dat je er daardoor uit uh, ligt. Nu, zijn de, nu is het misschien iets gunstiger dat de twee ploegen sowieso gegarandeerd doorgaan. Maar tegelijkertijd word je wel poolwinnaar en, uh, en laat je zien dat je het verdient. Uh, we hebben vandaag gespeeld om te winnen, om te laten zien dat we de beste zijn in deze pool. En ik uh, denk dat we dat heel goed gedaan hebben. Dankjewel en uh, succes met feest vanavond. Ja, dankjewel. Ja, dat was Arwin Slachter, de speler van uh, Donar. Op 3 maart komt Bader Hari voor het eerst sinds zijn gevangenisstraf... en zijn blessure weer in actie, 15 maanden geleden... tijdens de laatste partij hij van Rico Verhoeven. Nu neemt Hari het op tegen de Nederlandse Hesdi Gerge. Uh, toch uh, ging het tijdens de persconferentie vanmiddag... voornamelijk over een mogelijke hernieuwde krachtmeting... tussen Hari en Verhoeven. Maar daar wil Hari nog niks van weten. Om even duidelijk te zijn, er is nog helemaal geen sprake van wereldtitel... of überhaupt een gevecht tegen Rico Verhoeven. Mensen praten over die remus alsof, alsof hij al vaststaat. Maar dat staat hij niet. De besprekingen zijn gaande. Ze lopen nu een beetje stil. Dus we zijn, op dat, we zijn nog helemaal niet bezig ermee. Tenminste, ik heb nog niet eens besloten of, uh, of we die wedstrijd gaan doen. Wat wel belangrijk is, is de wedstrijd die drie maart is. En waarom ik denk, waarom ik het nog steeds kan op mijn 33ste... ik denk dat 33 niet oud is. Ik denk, als we even moeten kijken naar uh, recent uh, Roger Federer... Die op zijn 36 nog steeds Australië opent binnen tennis, alsof het niks is. Nou, dan denk ik dat ik nog wel een beetje mee kan doen. En als je Klietsko kijkt, die tot zijn 39 nog steeds mensen in elkaar sloeg. totdat hij Anthony Joshua tegenkwam. Dus ik denk dat leeftijd op dit gebied. En je weet, zwaargewichten die worden wat later volwassen. Dat is wat anders dan in het lichtgewicht. Dus uh, wat ik zeg, we worden wat later volwassen en we doen uh, iets langer mee. En uh, ja, als ik naar de divisie kijk wat er nu rondloopt. Ik denk dat ik daar een paar jaar geleden geen zweetdruppel voor gelaten had. Dus, uh, en in die vorm ben ik nu. Dus uh, er is gewoon geen, uh, er is geen concurrentie op dit moment. En dat zal ik drie maat uh, bewijzen. Ik snap dat je eerst naar deze wedstrijd wil kijken. Dat zeggen andere sporters ook altijd. Maar ik neem aan dat je wel in je achterhoofd zoiets hebt van... dat wil ik toch nog wel een keer doen. Als je deze wint, zeker. Nee, dan maak je toch een fout om uh, voor mij te denken. Omdat ik uh, niet zo denk. Weet je, het belangrijkste wat ik vind is deze wedstrijd. En Rico Verhoeven is voor mij totaal niet belangrijk op dit moment. Is ook nog niet gaande. Kijk, zoals iedereen weet, in deze zaal ben ik een broodvechter. Dus als het betalen goed is, komt de wedstrijd van Rico vanzelf. Dus uh, zo, zo simpel is het. En om te zeggen van nou, ik zou nu nog een gordel willen... of ik zou nu nog, ik heb godders thuis hangen... het enige wat ze goed voor zijn is dat ze stof verzamelen... en voor de rest helemaal niks. Dus wat ik belangrijk vind is uh, dat de paycheck er is... en dan zorg ik dat ik er ook sta. Ja, Baderhari Hari in gesprek met verslaggever Angelo Terwiel. Supertramp en uh, take the long way home. Goeie bal, mooie je goal. Kijk eens, een schot Uitstand en in tikken. Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook, hier is 2-2. Ja, we beginnen bij uh, PSV Excelsior. Weer een thuiseger voor PSV. Dat is al de 22e op rij. En daarmee is een in 1987 gebroken. Verslaggever Frank Snoeks denkt terug aan Gouden Tijden. Je pakt nu een record af hè, van uh, een PSV-aftal met grote namen. Dat is weer op Ja, het. Uh, ja. Voorlopen van de Champions League, ik help je maar even. Nou ja, misschien uh, zijn. het... <laughs> misschien zijn het tekenen. Nee. <laughs> nou ja, we uh, ja, moeten op zeggen, natuurlijk is het uh, mooi dat we het akkoord pakken. En, uh, ja, dat, dat, dat ja, zegt wat over het team, denk ik, ook op dit moment. Dat we, ja, dat we gewoon heel goed bezig zijn. Luc de Jong was dat. De Jong deed van zich spreken door een assist achter het standbeen te geven op Lozano. Een van de weinige hoogtepunten in het duel. Ja,. De assist was mooier dan een doelpunt vanavond. Ja, dat, dat denk ik ook. Het uh, was een heerlijk balletje. Uh, volgens mij, Santi speelde mij, dacht ik in. Uh, Arias en uh, Hart. Ja, ik zag Lozano lopen. En het enige wat ik kon doen is achterstand mee neerleggen. Is loop. En, uh, die kwam perfect voor hem neer. En hij uh, hij schoonde wel goed binnen. Dat wel. PSV lijkt op weg naar de landstitel. Toch kon Excelsior goed meekomen. Dat zag ook trainer Mitchell van der Gaag. Ja, maar uiteindelijk staat het wel met lege handen. En vooraf hebben we besproken dat heel veel ploegen... Uh, altijd na afloop van de wedstrijd tegen PSV zeggen... Uh, we zaten in de wedstrijd, we zaten er dichtbij. Alleen we, we hebben niks uh, eruit gehaald. En dat, dat gebeurt vandaag ook. En dan een rode JC tegen Ajax. Het werd 2-4, dus na PSV wint Ajax dus ook. Het gat met de koploper blijft zo 7. Ajax uh, moest wel even wakker geschud worden... want na twee minuten stond rode al met 1-0 voor. Dan was er even onduidelijkheid of de bal wel over de lijn was... Hij telt hem toch. Het is toch 1-0. De vlag van de assistent ging de lucht in. Maar die zal gecorrigeerd zijn. En zo telt deze goal binnen drie minuten. 1-0 voor Rode J.C. tegen Ajax. Binnen twintig minuten stelde Ajax orde op zaken. Via doelpunten van Donny van der Beek en Hakim Ziyech. Klaas-Jan Huntelaar dacht een kwartier voor tijd de beslissing binnen te hebben geschoten. Maar Van Kamp bracht de spanning terug. Die spanning was van korte duur. Want een minuut later was daar weer Klaas-Jan Huntelaar. En die zorgde voor de 4-2. Met de grote uitblinken van de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 Hoe frustrerend is het dat je wel wint... maar dat je niet dichter bij dat PSV komt? Want die, die blijven maar winnen. Ja, maar dat hebben wij niet in de hand. Het enige wat wij kunnen doen is, uh, is het winnen. En ze blijven opjagen tot het einde aan toe? Ja, dat is het enige wat je kan doen. Dankjewel. Merci. Ja, FC Twente dan uh, tegen AZ. Het werd 0-4 vanavond. Twee minuten voor tijd stond het nog maar 1-0 voor AZ. Ja, Hambaks en Weghorst scoorde beide twee keer. Namens Twente kreeg Kuevas in een kwartier voor tijd een rode kaart. Die 4-0 lijkt een beetje vertekend, zou je zeggen, maar daar wil AZ-trainer John van der Brom niet in mee. Ik vind niet vertekend dat wij hier winnen. Dat het uiteindelijk 0-4 is en het pas op het laatst gebeurt, dat, dat vind ik meer ja, jammer dat we eigenlijk euh, op de bank met name zo lang hebben moeten wachten om deze wedstrijd in het uh, bekende slot te gooien. Spits Wout Weghorst miste vlak na rust een grote kans, maar kreeg mentale hulp van teamgenoot Johan Baks. Ja, uiteindelijk uh, zeker de eerste, eerste minuut minuten dan bal je even en dan, uh, dan zit je wel hoe kan je nou die bal missen? Maar uiteindelijk uh, probeer je dan heel snel de knop om te zetten en zorg dat je de juiste scherpte hebt voor het volgende moment wat, uh, wat komt. En ja, Ali Reis zei, blijf nog scherp, hij zei want ik geef je zo nog één bal. Ja, en dan uh, doet hij dat ook nog, dat is wel echt uh, kwaliteit. Bij FC Twente was veel frustratie, met name gericht op scheidsrechter Mulder... rond de rode kaart die Cuevas kreeg. Trainer gert Verbeek werd zelfs naar de tribune gestuurd... maar dat vond hij niet helemaal terecht. Nee, ik, laat, ik, kijk, ik laat me helemaal niet gaan, want volgens mij uh, was ik redelijk uh, onder controle. Uh, ik werd weggestuurd omdat ik, ik schijn een wegwerpbaar te hebben gemaakt. Uh, als ik die wegwerp al heb gemaakt, dan zou het ook best kunnen zijn... naar, uh, naar uh, de, de kwaadheid op Cuevas, want als iedereen gezien heeft... wat er met Cuevas was, was ik ook al boos. Dan denk ik van ja, als, als, als, als, dat, als dat nou de reden is dat ik word weggestuurd... ja, dan heb ik daar weinig begrip voor. En dan FC Utrecht tegen Sparta één goal. En wel voor Utrecht, Guttler was de doelpunt te maken. Op een nieuwe grasmat in de Galgenwaard leek Sparta lang met een punt naar huis te gaan. De ploeg van Dikke Advocaat kreeg een groot aantal kansen... maar invaller Guttler die schoot Utrecht vijf minuten voortijd naar de zegen... en verpestte zo het feestje voor Sparta. Als je drie, vier van zulke kansen krijgt, moet je, moet je een goal maken... En dan maak je het een stuk makkelijker, want dan moeten ze nog meer risico nemen. Maar we scoren niet. En dan zie je dat er in de laatste drie minuten die goal valt. Ja, de wet van Murphy noemen we dat. Met de overwinning pakte de trainer Jean-Paul de Jong van Utrecht... zijn eerste drie punten als trainer na vier gelijke spelen. Nee, maar ik vind dat je drie wedstrijden tegen de toppen speelt... Uh, en je speelt drie keer gelijk, dan, dan is dat um, he, natuurlijk een hartstikke goed resultaat. Uit bij Excelsior uh, hadden we de winst uh, op, uh, op uh, tien minuten voor tijd. En vandaag hebben we gelukkig drie punten kunnen bijschrijven. Willem 2 won met 3-0 van VVV Venlo. VVV wist afgelopen zondag nog te winnen van Feyenoord... maar was vandaag kansloos tegen Willem 2. Bartolomeo Betje schoot Willem 2 op slag van rust op voorsprong. Ook vlak na rust was het raak. Twee keer zelf. Zelfs. Ben Rienstra en Jordi Krook zorgen... Zorgde voor de doelpunten. En dan nakken we tegen Heracles Amelo. 6-1. Een monsterzegen voor Nak. Het avondje Nak was uh, voor even terug. Al na vier minuten scoorde vloed. Heracles leek nog even terug te komen via Vermeij Maar al snel keken de Tilburgers tegen een achterstand aan. Thierry Ambrose die wist te scoren. Uh, de Tilburgers. De... Ik neem aan dat er uh, niet de Tilburgers was bedoeld. Na rust ging het hard. Garcia snel treft zeker. En na de rode kaart van Breukers scoorden uh, Ellaouchi. Uh, Mitchell tevreden. En Omar Sadik voor. Nak Breda. En dan is er gisteren nog een wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle won met 3-2 van Heerenveen. De op. PSV heeft 58 punten uit 22 wedstrijden. Ajax 51, AZ heeft er 46, Pek Zwolle 39. En Feyenoord speelt morgen tegen Groningen, heeft 36 punten. Onderin NAC 15 en met 19, Twente heeft er 16, Roda heeft er ook 16... en laatste Sparta met 14 punten. Morgen dus twee duels, ook te horen op NPO Radio 1... Aro Den Haag tegen Vitesse om half zeven. En een kwart voor negen Feyenoord tegen FC Groningen. Dat was het voor langs omstreken voor vanavond. Uh, straks het oog op morgen. En uh, morgen zijn wij weer. Ja, zeker. En dan heel veel familieleden van Olympische Sporters... hier in de studio. Morgen vanaf uh, half negen is dat. En we beginnen natuurlijk met iedereen. Ja, he? Diederik, zeg het maar. Ja, morgen dan gaan we gewoon weer door met de midweekse speelronde in de Eredivisie. Feyenoord speelt thuis tegen FC Groningen. En de vraag is, gaat Robin van Persie weer speelminuten krijgen? Nou, Giovanni van Bronkhorst maakte vandaag al bekend... dat Van Persie inderdaad zal gaan invallen in de tweede helft. En hij zal dan 9 minuten, 31 seconden en 54 honderdste mee mogen doen. Want ja, hij moet het natuurlijk langzaam opbouwen... om weer echt wedstrijdfit te worden... Uh, van Bronkhorst uh, vertelde ook al dat van Persie aankomende zondag tegen Vitesse uh, alweer 9 minuten 58 seconden en 22 honderdste zal meespelen. En de week erop maar liefst 10-28-51. Vervolgens 10-57-07. Daarna krijgen we een lage 31er tegen NAC. En dat uh, wordt zo langzaam opgebouwd, zodat hij in de zomer van 2023 voor het eerst een volledige wedstrijd zal spelen. Dan uh, is hij 40, maar ja, een fitter van Persie. Die is natuurlijk goud waard, dus hij komt eraan. Zometeen het oog met Rob. Trip. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft getrokken. Okay.